1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Komend weekend wordt in Nederland het EK Lifesaving gehouden. Een werklunch met de Nederlandse bondcoach en een deelnemster. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Egypte zet zich schrap voor nieuw protest. Problemen DigiD door DDoS-aanval. En huizenverkoop flink gestegen.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 Egypte zet zich schrap voor nieuwe protestende broederschap. De moslimbroederschap heeft voor vandaag opgeroepen tot een miljoenenmars na het vrijdaggebed. En daarmee neemt de spanning opnieuw toe. Dodental door de gewelddadigheden van woensdag staat op 638. Correspondent Sander van Noorn, denk je dat aan die oproep van de broederschap massaal gehoor wordt gegeven? Ja, maar de vraag wordt een beetje hoe massaal. Want uh, de, het centrum van Cairo en ook de buitenwijken, daar zie je wel heel veel controlepunten van leger en politie. Het is heel moeilijk om je te verplaatsen en daar hebben mensen dus last van. Dus dat er uh, in moskeeën uh, gebeden wordt en uh, daarna ongeveer rond dit tijdstip gedemonstreerd wordt, dat geloof ik wel. Maar de vraag wordt of die marsen ook op een centrale plek bij elkaar kunnen komen of dat ze voor die tijd al worden tegengehouden. Wat heeft de regering gezegd? na die oproep. Die hebben gezegd rondom die oproep. Of het echt wel een reactie was, dat weet ik niet. Maar dat de uh, politie uh, de volmacht heeft om met scherp te schieten. op het moment dat demonstranten in de buurt komen van overheidsgebouwen, bijvoorbeeld. Uh, een reactie ook op gisteren toen uh, in Giza. dat is zeg maar de andere helft van Cairo waar de piramides staan. toen daar een overheidsgebouw in vlammen opging. Dag daarvoor ook al uh, op andere plekken gebeurd. Dus dat is heel duidelijk een instructie om gewoon te schieten. Uh, zodra mensen daar in de buurt komen. De vraag is. Of de moslimbroeders op hun beurt dat weer op scherp willen zetten. Want je kunt natuurlijk ook om zo'n gebouw heen lopen. Ja, en, en geldt dat dan speciaal voor eh, Cairo en de omgeving? Of, zijn daar, of verwacht je ook onrust in andere delen van het land? Dat uh, verwacht ik wel. Kijk, Cairo is natuurlijk de stad waar iedereen naar kijkt... maar de afgelopen dagen zijn er ook in andere steden... Suez, Alexandrie zijn er demonstraties geweest. Uh, er zijn op allerlei plekken betogingen geweest. Dat heeft niet overal tot uh, ongeregeldheden geleid... maar op heel veel van die uh, plekken wel. En het wordt vandaag, wat ik zeg, echt een krachtsmeting. De moslimbroederschap, die twee grote demonstraties in Cairo... die zijn ontruimd. Veel leiders zitten in de gevangenis. Ho hoeveel kunnen ze nog mobiliseren? Dat dat zal toch echt zijn wat vandaag heel erg belangrijk wordt. Sander van Hoorn vanuit Cairo. En dan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... die maakt zich ook ernstige zorgen over de situatie in Egypte. Hij heeft daarom de Egyptische ambassadeur ontboden. Ja, zeker. We moeten duidelijk laten weten aan de Egyptenaren... dat dit gedrag van het leger compleet onaanvaardbaar is. En dat we ook willen dat men zo snel mogelijk weer het pad... naar een democratische toekomst van Egypte inslaat. Ja, wanneer staat deze afspraak? Uh, ik hoop uh, vandaag, de afspraak wordt nu gemaakt. Verwacht u iets van die afspraak of is het meer, nou ja, om het maar even zo te zeggen, voor de bühne? Uh, u heeft gezien, tot nu toe hebben de Egyptenaren zich uh, redelijk ongevoelig getoond voor internationale kritiek. Uh, laat onverlet dat we het aan onze stand verplicht zijn om duidelijk te maken dat we dit onaanvaardbaar vinden. Uh, je kan moeilijk uh, dit zomaar laten passeren. Qua reizen wordt dat nog aangepast of helemaal niet? Uh, we beoordelen dat uh, bijna van uur tot uur. In ieder geval dagelijks uh, houden we vinger aan de pols. We overleggen hierover ook met onze Europese collega's. Uh, op dit moment, uh, en dan spreken we nu tien uur s ochtends, is er geen aanleiding om het reisadvies uh, aan te passen. Maar dat kan wel uh, gebeuren, uh, zo nodig. Uh, en daarom is het belangrijk dat uh, reizigers het nieuws goed in de gaten houden. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we nemen gewoon het zeker voor het onzekere en, en we zetten gewoon een totaalverbod. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen, waren het niet dat je gewoon de situatie echt moet beoordelen en op dit moment is er geen aanleiding om eh, niet naar de resorts eh, aan de Rode Zee eh, te gaan, de Golf van Akkaba. Maar ja, dat kan wel veranderen eh, en eh, we zullen dat in de gaten houden en mensen zo snel mogelijk over berichten. Minister Timmermans, en overigens heeft Duitsland wel een negatief reisadvies afgegeven voor heel Egypte. Het aantal vrachtwagens dat wordt verkocht zal komend half jaar stijgen. Dat verwacht het economisch bureau van de ING. En daardoor zal de krimp van 15 in de terugverkoop in de eerste helft van dit jaar omslaan in een stijging... in de tweede helft van het jaar. Vorig jaar zijn in Nederland ruim 11.000 vrachtwagens verkocht. Tot 1 januari volgend jaar kunnen bedrijven nog gebruik maken op een subsidie op de schoonste types trucks en tegelijkertijd loopt er ook een tijdelijk fiscaal voordeel af om investeringen te mogen afschrijven. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. DigiD is toch opnieuw doelwit van een DDoS-aanval. Vanochtend zei het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat het systeem niet of slecht bereikbaar is door een technische storing. Maar dat blijkt niet te kloppen. Cybercriminelen bestoken het systeem met een extreme hoeveelheid data. En daardoor kunnen mensen niet inloggen bij overheidsdiensten. DigiD is dit jaar al vaker ontregeld door een DDoS-aanval. Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat het niet om een hek gaat. Aanvallers zitten dus niet in het systeem zelf. En ze kunnen niet bij de gegevens van burgers. De woningverkoop is in juli met bijna 30 procent gestegen... in vergelijking met een jaar eerder. En ook ten opzichte van een maand eerder was er een flinke stijging. Ruim 33 procent. De verschillen tussen de provincies zijn groot, zegt het kadaster. Ten opzichte van juli vorig jaar zien we dat de stijging van het aantal woningen... dat wij hebben geregistreerd die verkocht zijn, is het grootste in Gelderland. Met uh, bijna 52 procent. En in Limburg stijgt het aantal het minst. Het stijgt dus wel, maar het stijgt met een bijna 7,5 procent. En het kadaster zegt dat er van alle woningtypen van alles dus meer huizen zijn verkocht. Vooral tussenwoningen zijn in trek. Hoogleraar woningmarkt Johan Konijn over de stijgende woningverkoop. Wat hier meespeelt voor een deel is ook het voorjaarseffect. In mei, juni zijn er altijd veel verkopen en dat zien we nu terug in de cijfers. Maar we zitten weer terug op het niveau van twee jaar geleden. En op zichzelf bevestigt deze ontwikkeling dat we misschien het dieptepunt voorbij zijn in de markt. De Russische atlete Jelena Isimbaeva zegt dat haar woorden over homoseksualiteit verkeerd begrepen zijn. Gisteren zei de wereldkampioene Polstok Hoogspringen dat ze zich gestoord had aan de gelakte nagels van haar collega's. Die hadden hun nagels in regenboogkleuren gelakt... om homo's en lesbo's te steunen. En zegt nu dat zij in het Engels sprak... en dat dat niet haar eerste taal is. Ik wilde zeggen dat mensen de wetten van andere landen moeten respecteren... zeker als ze op bezoek zijn in een land, zegt Isinbayeva. En ze zei verder dat ze tegen elke vorm van discriminatie van homo's is. Het gaat goed met de Deense zeecontainervervoerder Mersk, de grootste zeecontainervervoerder ter wereld, boekt in het tweede kwartaal zo'n 340 miljoen euro winst en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Er wordt door de crisis wel minder vervoerd, maar de brandstofprijzen zijn lager en ook drukt Mersk de kosten door met steeds grotere schepen te varen. Rond twee uur vanmiddag, dus over een klein uur... komt het nieuwste en grootste containerschip ter wereld van het bedrijf aan... in de haven van Rotterdam. Dat schip is 399 meter lang... en het is de eerste keer dat zo'n groot containerschip Europa aandoet. Ja, her en der. Overal eigenlijk hangen de vlaggen half stok in Nederland. Prins Friso wordt vanmiddag begraven in Lagevuurse. En in Lagevuurse is verslaggever Menno Reemeijer. Menno, heb jij al leden gezien van de koninklijke familie? We hebben rond een uur of half twaalf hier eh, de wagen voorbij zien komen met daarin... Eh... Het lichaam van prins Friso, eh, voorin een vrouw die we eh, konden identificeren als eh, prinses Mabel draaide de slotlaan op richting eh, Drakenstein. We hebben inmiddels ook begrepen dat eh, de auto gevolgd werd door een klein busje met erin prinses Beatrix, eh, prinses Laurentien en de kleinkinderen van prinses Beatrix. Die we niet hier aanzien komen, maar we mogen ervan uitgaan dat de familie inmiddels eh, verzameld is op eh, kasteel Drakenstein. Hoe is het met de publieke belangstelling? Ik denk dat het op een gemiddelde vrijdagmiddag, zeker met de zon die we vandaag hebben, drukker uh, zal zijn in lage vuurs dan dat het vandaag is. Er werd veel verwacht, ook door de ondernemers hier, uh, met hun uh, terrasjes in de zon. Er uh, werd verwacht dat er heel veel mensen zouden komen kijken tot dusver. Maar goed, we zitten twee uur voordat uh, de uitvaartdienst begint. Is het nog uh, uitermate rustig. Ja, het begint om drie uur, is de bedoeling. Zover we weten, hebben we ook bevestigd gekregen... dat begint de uitvaartdienst om uh, drie uur voorgegaan... door dominee Karel de Linde van uh, de Kloosterkerk in uh, Den Haag. Een goede bekende van uh, de familie, de man die de drie prinsen heeft getrouwd... die ze ter kategorisatie heeft gehad... en die ook uh, de uitvaart heeft geleid van prins Klaus en uh, prins Bernhard. Hij zal hier om drie uur voorgaan. Menno Reemeijer in Lagevuurse. De politie heeft het onderzoek heropend naar een grote brand in een supermarkt in Leiderdorp vijf jaar geleden. Aanleiding voor dat nieuwe onderzoek is een tip die binnenkwam via de anonieme tiplijn M. Die brand in Leiderdorp was aangestoken, 125 mensen werden destijds geëvacueerd... en de verzekeraar van de supermarkt loofde een beloning uit voor de tip die tot oplossing van de zaak kon leiden. Die beloning die staat nog steeds. Sport. De wereldkampioenschappen atletiek sprinter Chorandi Martina... Hij heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. Hij eindigt in zijn serie als tweede... met een tijd van 20 seconden en 37 honderdste. Martina had eerder last van een liesblessure En daar wil hij toch eigenlijk niet aan denken... in de aanloop naar de halve finales. En Martina kijkt ook niet naar zijn concurrenten. Nee, hey, ik ben die man. Ik moet mezelf ik kijken moet. Dus goed lopen als ik mezelf... Anders het of het gaat niet lukken of het doet te veel pijn... dan kan ik tegen niemand lopen, dus moeten moet voor mezelf kijken. Martina loopt zijn halve finale op die 200 meter aan het eind van deze middag tegen 6 uur. En rond die tijd zien we ook een Nederlander in de finale van het verspringen. Ignatius Gaja, de voormalige Ghanese. met de hakken over de sloot. Gaja ging door als twaalfde... Maar dat zegt volgens hem zelf niet zoveel over zijn kansen op een medaille. Anything can happen. Hey, look at the women's long jump. The one who won, she struggled to get into the final. Like I, I also struggled to get into the final. So anything can happen. Met de vrouwen won de Amerikaanse Britney Reese het verspringen in Moskou en zij ging ook als twaalfde naar de finale. Het is 11 minuten over één hoofdpunten van deze uitzending Egypte maakt zich op voor nieuwe protesten Duitsland heeft een negatief reisadvies afgegeven voor heel Egypte. Nederland niet. En de woningverkoop is in juli met bijna 30% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. En dat was weer het uitgebreide NOS-Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, komend weekend wordt in Nederland het EK life Saving gehouden. Een werklunch meteen met een Nederlandse bondscoach en ook een deelnemster. Verder de afronding van een weekje in de praktijk, dit keer in de musicalwereld. En na half tweeze stand.nl. De stelling dan, het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten. Bent u het eens of oneens met die stelling, sms dat naar 70,70, 70. dat kost 50 cent... 0800-1101, gratis telefoonnummer. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het met Hekje Stamper. Dit is Radio 1, de werklunch. De Nederlandse reddingsbrigade is meerdere keren per jaar van levensbelang. Er zijn zelfs mensen die zo goed zijn in drenkelingen redden... dat ze er topsport van hebben gemaakt. Komend weekend is in Den Haag en Noordwijk... het Europees kampioenschap Lifesaving of het EK Zwemmend Redden... Ik dacht trouwens altijd dat het reddend, reddend zwemmen was. Maar goed, uh, zo heet dat uh, in normaal Nederlands. De bondscoach van de Nederlandse ploeg is Nico Lauwen. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. En ook bij ons is uh, een van de Nederlandse deelnemers aan dat EK, Marianka Peters. Ook goedemiddag, Marianka. Goedemiddag. Uh, wat zijn, Nico, wat zijn de onderdelen van dit EK? Nou, onderdelen zijn. We hebben. morgen gezet we in het uh, Hofbad in Den Haag. We hebben drie individuele onderdelen. Dat is 15 meter. Popduiken. 100 meter popduiken met zwemvliezen en 100 meter lifesaver. Daarnaast hebben we nog eh, twee asfaltonderdelen. onderdelen Dat is 4x25 meter popvervoeren en 4x50 meter rescue tube. Rescue tube? Ja. ja. Dat houdt in eh, dat de, de eerste zwemmer die gaat 50 meter borstkouwel zwemmen. De tweede zwemmer zwemt 15 meter borstkouwel met zwemvliezen. De derde gaat 15 meter borstkouwel met een rescue tube... En aan de overzijde geeft hij die tube over aan nummer 4. Die moet dan nummer 3 vervoeren naar de eindstreep. Een soort vette, dus? Ja, Vette. Ja, ja, ja. En dan komt er een overall-klassement. En dan weten we wie de Europese kampioen is. Hoe groot zijn wij als Nederland? Wij zijn vrij goed. Wij zijn zevende van de wereld. En we hopen bij de eerste drie in Europa te komen. En uh, hoe groot is deze sport eigenlijk? In Nederland is die uh, nog klein. In de wereld, als je dan naar de landen als Australië kijkt... is die gigantisch groot. Ja. En, en zijn dit, die, die mensen die in dat team zitten... Hè? zijn dat dus mensen die normaal gesproken bij de reddingsbrigade zitten? Nou, ze zijn allemaal lid van de reddingsbrigade. Alleen, de eh, reddingsbrigade doet meerdere takken van sport, noem ik het altijd. Ze doen eh, mensen leren zwemmen en zwemmend redden. Daarnaast eh, doen ze de bewaking aan de kust en de binnenwateren. En we hebben nog een derde tak, dat is de sport. En daar doen wij het stukje topsport van. Ja, en dat betekent dus als je topsportbedrijf uh, moet je ook veel trainen. En dan ja. heb je niet tijd om ook nog eens een keer gewone mensen te redden. Nee, uh, die mensen hebben dus eigenlijk bewust gekozen voor de tak uh, sport. Daar moeten ze heel veel voor trainen. En, en daar zodoende ook geen tijd voor uh, aan het strand te staan of op het binnenwater... ook nog bewaking lopen. Dus dronken polen redden, dat doen ze niet? Nee, dat huh. doen collega's van ons. Ja. Zij, en, en, maar ik begrijp zelfs dat het ooit een status bij NOC-NSF heeft gehad, hè? Ja, tot 1 juli heeft ze een status gehad hadden wij ook onze sporters A-sporter. Alleen door de bezuinigingen binnen de sport... en het kiezen van de NEC voor een tiental sporten... zijn wij buiten het boot gevallen. En dat is natuurlijk jammer. Ja, heel jammer, want dat betekent dat mensen nu... in plaats van hun uren in training kunnen steken voor de sport... ook moeten denken van, ik moet ook weer nog wat centjes verdienen. Nou. Waar moet een, een zwemmend redder goed in zijn? Wat, wat zijn de capaciteiten? Nou, hij moet uh, allround sporter zijn. Hij moet zowel heel goed kunnen zwemmen. Hij moet uh, kunnen hardlopen. Hij moet kunnen kanuwen. Dus hij moet uh, fysiek heel uh, sterk zijn. En ook uh, tijdens de wedstrijden heeft hij dus vier dagen zware wedstrijden bij een WK. En bij het EK nu hebben we twee dagen wedstrijden van de ochtend tot de avond. Ja. Marjanka Peters, jij zit dus in dat uh, team. Uh, een van de deelnemers dit weekend. Ja. Nou kan ik me toch voorstellen dat mensen die dit horen denken... oh, dat is zo'n vrouw met zo'n hoog opgesneden badpak. Het liefst rood. Hm. Met zo'n dingetje onder de arm. Wapperende <laughs> haren in de wind. Nou ja, kortom, ze hebben het idee van Baywatch in hun hoofd. Ja, ja, ja. Dat hoor je vast vaker. Ja, absoluut. En uh, <laughs> ik zou zeggen, ik zou iedereen willen uitnodigen... om te komen zien of dat beeld klopt of niet. <laughs> ik, ik denk het niet. Nee, nee, dat klopt. Nee. nee. Leg eens uit, het is gewoon hartstikke zwaar als ik het allemaal al zo hoor. Ja, het is wat Nico al zei. We hebben, we hebben lange wedstrijddagen. We hebben zowel wedstrijden in het zwembad als aan zee en uh, op het strand. En de omstandigheden kunnen daar gewoon ook heel heftig worden. We hebben veel onderdelen, veel starts. Dus uh, ja, er komt gewoon veel meer bij kijken dan mensen vaak denken. En op welke onderdelen kom jij zelf uit? Uh, in het zwembad doe ik uh, de 4x25 uh, popvervoeren. Dus dat is een estafette. En ik zwem 100 meter popduiken met zwemvliezen. En aan het strand doe ik de board rescue, de rescue tube. En dat zijn twee eservetters. En individueel doe ik een board race. Ja. Wat, wat is dat, een board race? board race, dan uh, start je in een lijn op het strand... met je board um, onder je arm eigenlijk. Dus dat lijkt nog een beetje op Pamela Anderson? Klopt, alleen is dat board drie meter lang. Ah, kijk een, soort van, een soort van surfplank eigenlijk. Uh, daar starten we dus mee, we gaan het water in. Dus dan moet je eerst door, eerst door dat rullen zand heen? Klopt. Eerst door het mulle zand, dan een stukje door het water. En zodra het diep genoeg is, dan spring je op je, uh, op je knieën op het boord. Um, dan liggen er boeien uit in het water, in een soort van uh, driehoek. En die rond je alle drie, uiteindelijk ga je weer... Uh, terug naar het strand toe. En de finish is ook weer op het strand. Dus je finish weer hardlopend op het strand. Ik, ja. krijg, ik krijg er nu als spuurpen van als ik er al naar luister gewoon. <laughs> um, en, en die pop, hè, want die, die pop die, die maakt dus onderdeel uit van meerdere, uh, uh, meerdere activiteiten op dit EK. Hoe, ja. Is dat gewoon een mens, uh, zo zwaar als een mens? Ja, ongeveer wel. Zo kun je het wel, uh, wel zien. In het water voelt hij natuurlijk niet zo zwaar als een, uh, als een mens door het water. Maar het is zo'n 60 kilo ongeveer. Ja. Kun je eens uitleggen hoe jij ooit bij deze sporten terecht bent gekomen? Want het lijkt me toch niet dat, dat je als andere kinderen zeggen... nou, ik ga hockey of voetballen, zeggen, nou, ik, ik ga lekker live saven. Ja, ja, ik ben uh, begonnen met zwemmen en ook met um, de opleiding van de reddingsbrigade. Dus het, het leren jezelf en anderen te redden. En toen bleek dus dat er een wedstrijdtak van was. En die ben ik toen ook gaan doen. Ja. En, en de bondscoach zei het net al, de sport is Nederland vrij klein. Australië is het uh, beloofde land wat betreft het zwemmend redden. Ja. Luister even naar de verslaggeving van de beach sprint. Dat is dat hardlooponderdeel wat jij net hebt uh, beschreven. Want dat wordt daar echt als een echte sport ook verslagen. They're away in the final. Good start by the teenager Harman. So to Scarf from Coleroy, but it's Stubbs, who's blasted away. Aaron Stubbs, he's hit the front. Here comes Scarf. Oh, blanket finish. I think it's Stubbs on the inside, but an absolute blanket finish. Ja, Het is alleen niet verstaan dat Australië, maar het klinkt wel enthousiast, hè? Ja, ja absoluut. En wat is een blanket finish? Um, ik denk dat ze het nog niet zo goed weten. Foto-finish. Oh, foto-finish. Oh, foto ja. Oké, okay, foto-finish. Dat, dat ze nog even moesten nagaan wat zij zijn. Ja, precies. Dus we waren vrij gelijk de, de, de streep over. Um, jij bent daar ook geweest, hè, begrijp ik, in Australië. Ja, dat klopt. Ik um, heb er een half jaar getraind. Ja. En, en je kunt daar bijvoorbeeld echt prof worden in deze tak van sport? Ja daar, uh, daar, ja, daar wonen echt de profs die daar aan die sport doen. Die zijn zo ontzettend goed. Het, het, het zit daar in de cultuur. Het is echt uh, een volks iets. En ze doen het van jongs af aan. Dus die... Ja, ze groeien ermee op. Dat is heel bijzonder. Ja. Uh, terug even naar Nico Louwme, de bondscoach uh, van het Nederlands team. Australië dus, dat is het beloofde land wat betreft deze sport. Hoe, hoe kunnen we dat nou in Nederland groter maken? Nou, in eerste instantie uh, het NRC op andere gedachten brengen... om ons meer ondersteuning te geven. Daarnaast uh, sponsoren, zodat we meer uh, tijd en uren kunnen besteden aan de trainingen. En zodat dat we niet uh, afhankelijk zijn van mensen die wat er hun energie in kunnen steken. En dan hoop ik, en dan hoop ik dus ook op KNZB-swemmers... die wat heel goed zijn en wat onze sport ook ontdekken. Ja. Zij, en, en nog even over het Olympische verhaal. Hè? Want uh, NOC en NSF, maar wat, wat is, heeft het kans om Olympisch te worden dit? Nou, het is uh, een tak van sport die wat wel uh, in het oog staat bij het IOC... en waar men ook naar kijkt om het uh, ooit een keer uh, op de uh, Olympische kalender te krijgen. Die signalen zijn er vanuit de Olympische beweging? Ja, we zijn onlangs zijn we op de World Games in uh, Colombia geweest... En daar is het IOC-bestuur naar onze wedstrijden komen kijken van... Uh, zijn het, zijn het uh, een sport die wat uh, olympisch geschikt is. En toen waren ze enthousiast? Ja. Kijk aan, dus het kan maar zo dat het over een tijdje op de Olympische kalender komt? Zou best kunnen en uh, ja, daar hopen wij natuurlijk vurig oh. op. En die World Games in Colombia, hoe zijn die afgelopen voor Nederland? Nou, ze zijn heel goed afgelopen. We hebben daar, daar was alleen maar het spambad gebeuren. Daar hebben wij vier medailles gehaald en zijn we totaal het moment geworden. Ja, en dan begrijp ik dat land als Zwitserland en Tsjechië doen ook mee... maar die hebben niet eens een, die hebben niet eens een zee of een strand. Nee, nou, je hoeft voor een brigade te zijn... hoef je niet alleen maar zee en strand te hebben... want ook meren en plassen die moeten bewaakt worden... daar waar gezwommen wordt. Dus uh, hun hebben binnenwater wat ze moeten bewaken. Kijk aan, ja, oké, okay, dat is natuurlijk ook weer zo. Uh, is dat een thuisvoordeel voor Nederland? Tuurlijk, we hebben de toeschouwers achter ons staan... en we voelen ons uh, thuis in Nederland. Even een prognose, bondscoach... Wat gaat het worden? Nou, we hopen op een aantal individuele security medailles per onderdeel. Maar we gaan in het overal klassement voor een derde plek. Een derde plek, dat is de inzet. En alles ja. daarboven is alleen maar heel mooi, mooi meegenomen. Ja, dat zou helemaal super worden. Maar in ieder geval op het podium dus. Ja. Goed, nou, veel succes. Misschien nog een beetje trainen vandaag. Het kan nooit kwaad lijken. Maar dan komend weekend gaan we het meemaken dat de EK Live saving. Marjanka Peters is een van de deelnemers. En Nico Laumen is de bondscoach. Hartelijk dank en succes. Dank u wel. away. Stevie Nicks en uh, haar uitvoering van dit uh, liedje, Not Fade Away, is echt een klassieker. Het is ooit geschreven door Norman Petty en Charles Hardin. En Charles Hardin is dus eigenlijk Buddy Holly. De Rolling Stones hebben het ook veel gespeeld. Opende vaak hun, hun optredens met dit nummer dus, Nat Fade Away, nu in een nieuwe versie van Stevie Nicks. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het is deze week 20 jaar geleden dat er voor het eerst een grote musical werd opgevoerd in het Circus Theater in Scheveningen. Verslaggever Anne van der Veen keek daarom mee achter de schermen van de musicalwereld. En ze sluit af met het lievelingslied van een van de grootste musicalsterren van Nederland. Simone Kleinsma bij haar thuis in Blarikum. Het begint al heel mooi. Ja, dan hoorden we al de muziek. En dan ben ik bij de Grand Dame van de Nederlandse musical. Die ons is gaat vertellen waarom dit zulke mooie muziek is. Uh, ik vind dit een mooi, mooi, typisch, mooi musical-nummer. Je moet het zien als. Uh, uh, dat er natuurlijk iets van gesproken tekst hiervoor zat. En dan heel langzaam veet het intro in. En gaat Henk Poort, in dit geval, die dat ooit prachtig uh, heeft gezongen... in de eerste versie van Les Miserables... Uh, zet dit nummer in en dan merken we, als het goed is... niet het verschil dat er ineens gezongen wordt. Want dat is vaak uh, men, wat mensen een beetje hebben met musical. Ik hou niet van musical, want ze gaan ineens... staan ze leuk te spelen en ineens barsten ze dan in gezang uit. Maar in dit geval is het een soort schilderijtje wat je binnenstapt. Hoe komt het dat dat idee zo is blijven hangen bij mensen... en dan beginnen ze omeens te zingen? Nou, omdat dat natuurlijk heel vaak voorkwam en voorkomt nog steeds. Kijk, musical stamt natuurlijk uit de operetten En dan moesten ze wachten vijf maten en dan begonnen ze te zingen... en dan gingen ze nog eens een keer dat verhaal vertellen... wat ze daarvoor al gezegd hadden. En daar moet je van houden. Dat is ook weer een andere vorm. En heel langzaam is de musical daaruit voortgekomen. En in de tussentijd hebben we zoveel verschillende soorten musical. Je mag er niet van houden, hoor. Maar um, ja, ik zou toch eens aan willen raden, ga er toch eens naartoe. Laten we voor de echte musical haters nog even het liedje een stukje verder oppakken. Gewoon een paar seconden. Om dit mini-college af te maken. Het zingen in een musical. Is het lekker om op een gegeven moment je emoties weer uit te zingen? Het maakt bij mij uh, in principe niet uit of ik het speel of zing. Als ik zelf ook in de, in de zaal zit, vind ik het heel fijn om de emotie van de muziek ook te voelen. Want dat ondersteunt nog eens een keer die emotie wat je staat te spelen. Twintig jaar musical. We begonnen de week. Vroeger keken mensen erop neer. Maar zijn we al af van dat beeld dat musical wat minder waardig is? Helaas nog niet. Nee. En wat gaan we daaraan doen, mevrouw Kleinsma? <laughs> ja, gewoon maar doorgaan, zou ik zeggen. Veel naar Henk Poort luisteren? Bijvoorbeeld. Nou, zullen we daar dan mee afsluiten? Henk Ach. Poort, die ons de les leert hoe je echt mooi zingt. Ja, laten we maar eens ongelukken. De klanken van Henk Poort sluiten we deze week in de praktijk af. Volgende week duiken we in de steeds maar populairer wordende wereld van de cruisers. Zometeen is een standpunt RL. De stelling dan, het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten. Dit is Radio 1. NOS Journaal, hier is Jeroen Tjepkema.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 De regering heeft al gezegd dat met scherp wordt geschoten... als de politie of overheidsgebouwen worden aangevallen. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft een negatief reisadvies voor heel Egypte afgegeven. Negatief reisadvies van Nederland geldt niet voor heel Egypte. Nederlanders worden bijvoorbeeld niet ontraden... om naar vakantieresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba te gaan. En twee mannen die gisteren werden aangehouden... in verband met de mogelijke gijzelingen in Valtermond zijn vrijgelaten. Volgens de politie in Drenthe was er toch geen sprake van een gijzeling. Wel hadden de twee mannen uit Antwerpen volgens de politie... een zakelijk conflict met een van de mensen in het huis. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, John Sohoka. In Flevoland is de N305, de weg Almere-Dront... en in beide richtingen dicht door een ongeluk. De weg is daar dicht tussen Lelystad en Biddinghuizen. Wordt langzaam drukker, 52 kilometer in totaal. Wat opmerkelijke files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge, 8 kilometer. Op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Slotervaart. Er zijn twee rijstokken dicht. een 4 kilometer file. A27 Gorkum richting Utrecht. 2 kilometer bij Lexmond. Daar, is een Daar staat een auto stil. Blokkeert uit de rechterrijstok. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar staat er een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. Vier kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het Egyptische leger sloeg de vreedzame protesten van de moslimbroederschap... tegen de afzetting van president Morsi met veel geweld neer. viele honderden, misschien wel duizenden doden. En een burgeroorlog dreigt daar in Egypte. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken houdt zijn hart vast. Het zijn in ieder geval de hardliners aan beide kanten die nu winnen. Want het Dat zijn het... de gematigde krachten van de moslimbroeders die zitten in de gevangenis... Uh, de hardliners daar die zetten de toon en die sturen de mensen de straat op... en die laten de mensen gebouwen in de fik zetten. Nou, de hardliners aan de andere kant zien dat als een uh, mooie aanleiding... om daar dan weer keihard op in te gaan. Dat is de tragedie die Egypte nu overkomt. Moet het Westen meer doen om het Egyptische leger tot kanten te dwingen... of zorgen sancties alleen maar voor meer onrust... en verliest het Westen daarmee invloed in een strategisch belangrijk land? Ik praat erover met Atef uh, Hamdi. Hij is Egyptisch-Nederlands politicoloog van het instituut Klingendaal. Meneer Hamdi, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. De Arabische lente is mislukt. Ehm uh, Ja en nee. <laughs> u, u mag het straks uh, nader uitleggen wat mij betreft. De machtsovername overname van het leger is een koep. Nee. En stopzetten van financiële hulp aan Egypte is westerse symboolpolitiek. Ehm. Uh... Ja. Is moeilijk hè, ja of nee zeggen. Ja. Ja. Ja. ja, het is heel lastig. Het ja. is heel lastig. Ja, ik snap dat ook wel. Het is, uh, het en alles, alles hangt af van hoe de situatie zich verder ontwikkelt, ja. natuurlijk. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Ook nog even de stelling uh, gaan we doornemen. En ik roep uh, onze luisteraars op om daarop te reageren. Het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten. Bent u het nou eens of oneens eens met die stelling? SMS dat naar 7070, 70. dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen 0800 1101. Nu mag ik naar de website www.stand.nl. En als u het vindt eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Hamdi, eens of oneens tegen de stelling. Sorry. Bent u het eens of oneens met de stelling? Het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten? Uh, ik ben het niet eens. Uh, ik denk iedere stap dat genomen wordt vanuit het Westen <coughs> uh, moet gericht zijn op het uh, samenbrengen van de conflicterende partijen. Uh, uh, en het moet uh, zeer, uh, op een zeer gedegen manier gewogen uh, zijn. Als dat niet het geval is, dan zal iedere actie vanuit het Westen uh, verkeerd ontvangen worden door één of meer van de conflicterende partijen, met alle gevolgen van die. Ja. Maar goed, je kunt zeggen, als je nu geld overmaakt naar Egypte, dan komt dat dus in handen van een bewind dat uh, ja, nodeloos bloed vergiet, lijkt het. Um, we moeten een onderscheid maken tussen de verschillende soorten hulpgelden... Uh, uh, die uh, aan Egypte uh, worden gegeven. Um, ik denk dat als het gaat om de militaire samenwerking... dat de Egyptenaren met de VS hebben... dat dat uh, heel kort door de bocht om te zeggen... dat men met deze strategische bondgenootschap moet stoppen. Het is een heel sterke samenwerkingsverband, bestaat al dertig jaar... Um, en ik denk niet dat, dat, dat men zo uh, gemakkelijk kan zeggen... we moeten uh, deze relatie stoppen. Nee, Oké, okay, maar goed, want ze hebben nu een oefening, hebben ze aangekondigd... Hè, dat hij afgelast is voorlopig. Um, dus dat is een militaire oefening. Maar het gaat nu ook echt om gewoon geld wat naar het uh, nou ja, land gaat... waar, waar, waar we met z'n allen vonden in het Westen... Uh, dat dat land het verdiende om, om opgebouwd te worden. En dat geld komt zowel uit Amerika als uit, uit Europa... En ja, daar gaan nu stemmen op uh, die zeggen van dat moeten we niet dat moeten we niet langer doen. Want dat komt terecht bij een bewind, dat dus inderdaad uh, ja, het eigen volk uh, uh, vermoordt. Uh, dat is niet uh, besloten. Dat is niet definitief vastgelegd. Uh, de waarheid blijft in het midden. Nog steeds weten wij. Er zijn heel veel slachtoffers aan beide kanten. Nog steeds weten wij niet precies wat er gebeurd is. Uh, Feit is, de mensen hebben de kans gekregen om 45 dagen te demonstreren. Het openbare orde, de openbare orde werd geblokkeerd. Heel veel mensen raakten erdoor geschaad in hun inkomsten, in hun manier van leven. En de demonstranten hebben vaak de opdracht gekregen om te stoppen met demonstreren. In troeg naar hun werk te gaan. De kinderen moeten naar school. Dat is niet gebeurd. Er zijn ook geruchten dat er vanuit de menigte geschoten is... op uh, politieagenten. Mm. Uh, uh, openbare gebouwen werden vernield. Dus ik zeg niet dat dat de schuld is van de demonstranten... maar wat ik, er wel, wat ik wil zeggen is dat er twee... Uh, het, is, het land is sterk gepolariseerd in de afgelopen tijd... en iedere actor heeft zijn eigen verhaal. Ja. Wij weten niet voldoende wat er precies aan de hand is. Nee. Want uh, bij die keuzes, dat is natuurlijk nog wel even interessant... ik zei de machtsovername van het leger is een koep en u zei nee... <tronen> het uh, uh, uh, uh, uh, uh, is geen traditionele koop. Uh, t, t is, t is, um, na een jaar regeren... Uh, hebben mensen op straten... die ooit hun stem hebben gegeven aan Morsi... of een deel van het electoraat... hebben hun vertrouwen in Morsi teruggetrokken. Uh, ze hebben daar... Uh, heel goed... Uh, uh, uh, betoog voor uh, gehouden. Uh, ze hebben mensen verzameld... tussen de 17 miljoen en 33 miljoen. En ze hadden wel... Uh, sterke kritiek geuit op de manier waarop de procedurele dimensie... van de Egyptische democratie werd ingevuld. Uh, had het leger niet ingegrepen, dan was er eigenlijk in escalatie uh, het gevolg... en dan hadden wij een enge uh, uh, burgeroorlog. Um, ja, de, vraag, leger... de vraag is of dat niet, ook, nu, uh, ook nu gewoon gebeurt. De, de... Uh, nou, dan gaan we terug naar wat het leger heeft gedaan. Het leger heeft een einde gemaakt aan de badstelling tussen de mensen op straat in en uh, de moslimbroederschap. En hij heeft wel de ruimte geboden voor het democratische weg. En hij deed dat op een manier dat eigenlijk uitsluiting van de moslimbroederschap uh, niet uh, uh, een kwestie zal zijn. Dus ze mochten meedoen aan het nieuwe roadmap. En dat op zichzelf is een nieuwe kans voor de moslimbroeder in de islamisten om mij te doen, race uh, nog een keer. En ook heel hun electoraat te mobiliseren... en mee te doen aan het nieuwe uh, Egypte. Mm -hmm. En dat is een kans die eigenlijk... Uh, door het geweld van nu... Uh, ja, uh, moeilijker is geworden. Ja, of... ik, ik ben natuurlijk helemaal geen partij in het geheel... maar goed, er zijn ooit verkiezingen geweest... waarbij de moslimbroederschap als grootste uit de bus kwam. Uh, je kunt ook zeggen, ja goed, dat, dat is democratie. Nou ja, we weten dat de democratie lang niet uh, verkiezingen... dat is nummer één. Nummer twee... Uh, Vanaf het begin uh, waren genoeg uh, bezwaren geuit door de revolutionairen dat men niet moet beginnen met een uh, verkiezing. Men moet eerst een gedegen grondwet schrijven en daarin moest men ook alle betrokken actoren, alle weefsel van de Egyptische samenleving... betrekken bij het schrijven van de grondwet. En dat is niet gebeurd. En dit gegeven heeft ertoe geleid dus dat men zijn vertrouwen... want in de democratie moet je ook spreken van politieke vertrouwen... vanuit het electoraat, vanuit het volk, richting het uh, politieke bestel. En dat is in ieder geval het vertrouwen in het bestel... is eigenlijk vanaf de geboorte van dit nieuwe bestel geschaad. Mm -hmm. Um, goed, dus u zegt... Uh, die uh, financiële bijdragen moeten we zeker niet stopzetten. U zegt ook de Amerikanen moeten niet die militaire samenwerking stopzetten. Maar wat moeten we dan van buitenaf wel doen... om de mensen daar weer tot reden te krijgen? We moeten onze sterke relatie met zoveel... Uh, de, het militaire establishment van Egypte... als met de moslimbroederschap gebruiken... om de twee partijen bij elkaar te brengen. Uh, wij moeten niet te veel in zee gaan met het leger... maar ook niet te veel in zee gaan met de islamisten... want dit op zichzelf... is verder ontwrichtend... Voor, voor het land. Uh, we moeten wel de zaak... van dichtbij blijven waarnemen... als vrienden... want op zo'n moment kunnen heel enge dingen gebeuren. Uh, en het feit dat wij betrokken zijn... vanuit het Westen... dat laat zien dus dat wij uh, Egypte... belangrijk vinden en achten... En Alleen maar om het waar te nemen en af en toe regelmatig het land, de bevolking in het land te voorzien van onze, uh, van onze commentaar, van hoe wij de ontwikkeling oh. zien, dat op zichzelf is bevorderend voor het democratische debat waarvoor de Egyptenaren gekozen hebben. En, en vindt u dat Europa zich op dat punt dan genoeg laat horen? Uh, uh, nou ja, Europa heeft dit moeilijk op dit moment, uh, omdat ze altijd gehamerd hebben op mensenrechten, uh, uh, vrijheid van meningsuiting, uh, uh, uh, de werken aan de democratische, ja. aan verdere hervorming van het land. Europa uh, uh, kan heel veel doen, juist vanuit de zachte, uh, vanuit de softbouwer die het heeft, uh, maar. Ze moeten behoedzaam manoeuvreren, want het gaat, de waarheid op dit moment is in het midden. Had het leger alleen gehandeld, dan hadden we kunnen spreken van een traditionele of van een, een militaire kop. En dan uh, had, had het, was het makkelijk geweest voor Europa en Amerika om uh, in te grijpen. Maar het probleem is dat het leger heeft ingegrepen na, uh, uh, na een bepaalde uh, periode gegeven te hebben aan Morsi om iets te doen aan de demonstraties op straat. Mm -hmm. Het leger heeft uh, uh, de tijd gegund aan Morsi om op de juiste manier uh, om te gaan met de crisis. En dat is toen niet gebruikt door uh, de president Morsi. Mm -hmm. Het nieuwe weg staat open voor de moslimbroederschap en ze moeten zo snel mogelijk beginnen aan de aan het nieuwe bad dat, dat in feite uh, open staat voor, voor alle actoren. Maar alleen dit keer moet men echt de weg volgen volgens de procedurele weg van de democratie. En men moet beginnen met een grondwet dat geschreven wordt door alle Egyptenaren. En niet alleen maar door de islamisten. Ja. U, u bent zelf uh, koptisch christen. Hè? Maakt u zich druk om, om familie en vrienden daar in Egypte? Het uh, uh, is natuurlijk de huidige toestand in Egypte is, is, is vreselijk niet alleen maar voor, voor, voor alle Egyptenaren. Het doet wel pijn om te zien dat uh, openbare gebouwen vernietigd worden. Dat, uh, dat, dat het land verder uh, uh, achterloopt. Uh, uh, het land heeft voldoende problemen. En, en, en, en de Egyptenaren moeten echt de ruimte krijgen om aan de slag te gaan en te werken. En, en, en, en, en een goed toekomst voor hun eigen kinderen te bouwen. Ja. Dat is helaas, uh, het doet pijn om te zien wat er gaande is. Ik maak mij wel zorgen, maar ik maak me echt zorgen om iedereen. En ik, ik vind het verschrikkelijk ook uh, al die grote aantal slachtoffers dat gevallen is. Uh, ook vanuit de kant van de moslimbroeders. Omdat ze een belangrijke actor binnen de Egyptische samenleving zijn. Ja, het, ja. het is een politieke elite in het land. In die kant die moet je altijd in acht nemen bij de inrichting van het nieuwe Egypte. Dan kom ik tot slot van dit gesprek toch nog even op de eerste keuze uit... waar we eigenlijk dit gesprek mee begonnen... en waar u moeite mee had om dat ja of nee op te zeggen, meneer Hamdi. Uh, ik zei, de Arabische Lente is mislukt. Uh, waarom, moest, waarom kon u daar geen ja of nee op zeggen? Omdat uh, het ideaal van de Arabische Lente is dat je... Uh dat je alle groeperingen incorporeert en dat iedereen zich herkent in het nieuwe uh, in, in het nieuwe uh, uh, in, de, in het nieuwe politieke uh, in de politieke, in nieuwe politieke systemen en dat is helaas in een aantal landen uh, nog steeds uh, ver te zoeken is uh, ik ben blij om eerlijk te zijn met de ontwikkelingen in Marokko uh, dat nu in, uh, islamisten uh, regeren binnen de regering van de koning. Ik ben blij tot op zekere hoogte met de ontwikkelingen in, in Tunesië. Er is ook een, een samenwerking tussen de islamisten... en de verschillende politieke actoren. En dat is de democratie. Men moet niet snel uh, gaan, gaan strijden en conflicteren met elkaar. Men moet leren om elkaars verschillen te accepteren... maar tegelijkertijd gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Ja. En men moet leren om te geven en te nemen. En dat is minder het geval als het gaat om Egypte op dit dus, moment. Dus als je dat zo doortrekt, dan zou je kunnen zeggen... dat alles wat daar nu gebeurt, is nog onderdeel van de Arabische lente. Dat is, een, dat is de optimistische scenario. Dus als ik uh, opsta en ik voel me goed... dan denk ik, nou, het gaat wel de goede kant op. Uh, de, democratie is ook een proces. Uh, ja. Het is niet iets wat je direct uh, krijgt. Democratie is het terugwinnen van het vertrouwen van de bevolking... in. Uh, in het systeem, dat is belangrijk. Maar democratie is ook leren van de verschillende mechanismen en know-how die vrij ontwikkeld zijn in het Westen. En in die zin kan Europa en Amerika een zeer sterke bijdrage ja. leveren aan het helpen van de Egyptenaren om een einde te maken aan deze Ja, Wij praten er hierover vanmiddag in Stampe Dril met u, Atef uh, Hamdi, uh, Egypt, Egyptisch-Nederlands politicoloog en uh, werkzaam voor Klingendaal, uh, het instituut. Um, ik kom zo meteen graag bij je terug om de reacties door te nemen. Eerst gaan we naar onze luisteraars en ik ga de site nog maar een keer verversen. Dan hebben we precies een mooie tussenstand. Bijna 850 mensen gestemd, zie ik. 73% is het eens met de stelling. 27% oneens. En die stelling luidt: Het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, met wie? Hallo, met Pannhuis. Dag. Ik verstond van uh, Huis, maar. Ja, ik vind ook dat daar helemaal geen geld heen moet. Uh... Ik, uh, ik zie dat niet gauw gebeuren. Een uh, democratie in de meeste Arabische landen, trouwens, niet hoor. In, uh, uh, Indonesië is nog wat anders, maar dat zijn ook geen Arabieren. Uh, en uh, ja, die Arabische lente. Uh, die man die ik net aan het woord hoorde ook is een christen. En de christenen gaan alleen maar achteruit. Worden vervolgd. In, uh, onder Morsi werden ze ook vervolgd. De aanhangers nu, die uh, demonstreren tegen het leger in Egypte. Hebben ook kerken in brand gestoken. In uh, Irak zijn de christenen allemaal verdreven. In Syrië hebben ze het uh, moeilijk, worden ze uitgeroeid en vermoord ja. door de zogenaamde bevrijders. Maar u zegt dus geen financiële hulp meer naar Egypte? Nee, daar moeten we veel te hard voor werken. Om geld in een bodemloze put te gooien. Oké. Okay. Ze, ze moeten maar een cursus gaan volgen ergens in Londen of in, in Nederland. Uh, hoe, hoe democratie werkt. Oké, okay, duidelijk. En dan, da uh, Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, even met mevrouw Pepping. Uh, ik wil even reageren op de stelling. Ik, uh, ik, was, ik vond het een beetje een moeilijk antwoord om te zeggen geld geven of geld niet geven. Omdat de minister van de Buitenlandse Zaken het over het geld zo had. En uh, ik vind de minister toch een beetje eenzijdig. Maar nu heb ik uw gast gehoord en daar heb ik helemaal niets aan toe te voegen. Ik vond het zo geweldig. Ja, hij, vindt, hij vindt dat we niet moeten stoppen met geld geven. Hey, ja, minister. Uh, uh, ...en de minister van Buitenlandse Zaken wilde, dus uh, dat stopte met geld geven. Timmermans is dat, ja. Nee, maar Timmer... u, u hebt meneer Handy gehoord en, zegt, en die ja, zegt juist vond, van... Ja, ik vind die man geweldig. En ik, vind, ik vond het <lacht> gewoon moeilijk om daar nou een antwoord op te geven, omdat ik helemaal achter hem sta, wat hij gesproken heeft, allemaal. Ja. Dus daar hoef ik eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Nou. Uh, ik vind er moet gewoon een goede nou ja, regering komen, geeft van gezamenlijk. Maar ik had echt het een en ander in mijn hoofd om nog verder vertellen. Maar dat vind ik gewoon niet nodig. Nee. Dat ik gewoon nou, heel achter hen de stelling. Nou, u bent fan van meneer Gondi. Hartstikke goed. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, als Marge, dan. Hele heel keer. Ik, uh, ik ben het totaal niet eens met, uh, met het hele begrip van, van democratie in Egypte. Dat is, ik, ik vraag me af of iedereen weet wat de boslimbroeders wat dat inhoudt. Ik wil er ook op wijzen dat Hitler, die kwam destijds ook via de zogenaamde democratische weg aan het bewind... En die ontbopte zich dus vervolgens, zoals hij zich ook, zich duidelijk aangekondigd. Dat doet meneer Morsi dus ook. Die is dus hard op weg om van Egypte een, een, een keiharde moslimstaat te maken met de sharia voorop. En ja, wat, wat voor gevolgen dit ook voor Israël zal hebben, dat beseft men kennelijk niet. Dus het is volkomen terecht dat het leger ingegrepen heeft. Dat is overigens gebruikelijk in die regio. Ik kijk aan Tunesië en ook zelfs aan, aan, aan Turkije in het geval. Maar het, het punt is... Uh, er wordt hier veel te veel over een militaire koel gesproken. Terwijl het, ik, ik denk dat het is gewoon een rechtzetten van van, van een, een land... ...wat volledig naar de, naar de verdommen is geholpen uh, aan het worden was door die moslimbroederschap. Een deel van het volk die heeft zich inderdaad kennelijk bezind op, op dat het helemaal misging. En, nou, ik kan niet anders zeggen van beste steun voluit de huidige Egyptische situatie. Of dat met geld moet, dat, dat weet ik niet. Ik ben op zich niet zoveel voor, familie, voor, geld met, met, met, of, voor steun met geld. Maar wel in ieder geval voor militaire bijstand in landen nodig is, als ja. dat okay. nodig is. Ja. Duidelijk, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met ja. wie? Goedemiddag, ik spreek hier met Moors, uit Merveer. Dag meneer. Ze willen allemaal maar weer geld sturen, maar dat helpt allemaal niet. Dan moeten we wel eventjes realiseren dat het leger in Egypte de baas is. En ik hoop dat het zo blijft. Want de Soenieten. De Shiite en aanverwante artikelen, dat blijft onder elkaar knokken. En vergeet nooit dat Egypte daar het meest intelligente volk is van de Arabische. Ik heb het geluk gehad dat ik met heel veel van die mensen van al die Arabische landen heb mogen werken en heb mogen praten. Het is het meest intelligente volk van allemaal. Het enige wat daar gaat, volgens mij opgaat is een. Dictator, een goedwillende dictator. Maar waar haal je die vandaan? Ja, okay. Dat is de ellende altijd van een dictatoriaal bestuur. Je hebt natuurlijk gehad uh, Salazar en uh, Franco. En kijk, die levensgeschiedenissen nou eens even na op internet. Dan kunt u begrijpen wat ik bedoel. Ja. Maar geen centen meer naartoe... Want het is zo corrupt als maar enigszins kan. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, De Jong Blarikum. Dag meneer De Jong. Dan moeten we moeten wel de mensen blijven steunen en helpen een goede grondwet op te zetten... en daarna democratische verkiezingen. Want anders wordt het in toestand. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ja. Oh, uh, in 1948 was ik ongeveer twaalf jaar. Toen kwam er bij ons een onbekende voor mij, Herom... en die werkte ook bij de kopten. Ja. En die zei toen al dat het zo moeilijk was daar. Die mensen gaan er allemaal kopje onder... want het zijn geloven tegenover elkaar... en daar is niet tegen te beginnen. Dus dat is mijn standpunt. Ja, maar dan even terug naar de stelling. Moeten wij als Westen dan financiële hulp aan Egypte stopzetten... Ja. En meneer Ham die zegt juist van dat moeten we niet doen, want dan, uh, dan inderdaad gaat het helemaal uh, mis daar. Nog ja, verder. maar we blijven geven aan al die landen en het blijft maar doorgaan. Ze willen alleen maar baas zijn en hoger zijn en uh. het gewone volk, ja dat is ook moslim en dat slikt dat allemaal... en dat moet dan ook van, van Allah of zo. Uh, nee, uh, die andere die het gesticht heeft. Ja, het is allemaal verwarrend op vrijdagmiddag, mevrouw, ik snap het. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg het maar. Ja, dus Kalif Omar heeft ooit gezegd... in de tijd dat Mohammed, dat de islam opkwam... de Arabieren... Zijn een volk van nukkige kamelen. en die hebben een strenge kameeldrijver nodig. Eentje. Dat is wat ik wilde zeggen. Goedemiddag. Dus wat die meneer net zei. Oh. Ja. Nou. Uh, een beetje vreemde uitzending, toch wel, uiteindelijk. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Meneer leeuwtje, uit Den Haag. meneer Ik ben te, uh, tegen de stelling, want als je geld geeft. dan kan je eventueel wat sturen waar het aan besteed wordt. want anders dan, uh, krijgt de bevolking nog meer honger. En we kunnen het gebruiken om eventueel als nodig is een voet tussen de deur te hebben. Om ja. te zeggen van wij willen ook meedenken. Want bijvoorbeeld Marietje Schaken, dat is een Europarlementariër, die heeft al gezegd van we moeten zeker dat geld wel sturen. Maar laten we het dan doen naar organisaties die de mensen daar direct helpen. Dus niet naar een van de strijdende partijen. Vindt u dat een goed idee? Dat vind ik een heel goed idee. Ik ben het niet helemaal met haar eens, want ik heb het toevallig gehoord in de radio. Maar ik vind dat, die tak van haar ideeën vind ik een heel goed idee. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Nog even snel de laatste, zeg het maar. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Paul Stoes. Goedemiddag. Dag. Ik zeg uh, gecontroleerd laten afbranden. Geen centen daar naartoe. Want we weten op geen enkele manier waar dat naartoe gaat. En wij in het Westen hebben daar überhaupt weinig zicht op. We hebben gezien in Afghanistan, Irak. dat we geen enkele invloed hebben op de processen die daar gaan. Het is een andere wereld waar wij in het Westen niks van snappen. En waar we ook echt geen invloed op kunnen uitoefenen. We mogen hopen dat het conflict niet escaleert. En dat we vooral Israël blijven steunen. Want die is uiteindelijk tot nu toe voor de Arabische lente het slachtoffer... wat aan alle kanten worden zij op dit moment bedreigd. Goed. Dus dat, dat moeten we in de gaten houden. Maar niet de ja. illusie hebben dat we de Arabische wereld kunnen veranderen... naar westerse maatstaven. Nou. Dank u wel. Stel we terug naar Atef Hamdi. Die is uh, werkzaam voor Klingendaal, Egyptisch-Nederlands politicoloog. Wat vond u van de reacties, meneer Hamdi? Uh, erg interessant. Um, uh, uh, ik, ik, vind, ik heb wel een probleem met het concept ontwikkelingshulp... of hulp of gelden dat vanuit het Westen uh, uh, zomaar weggegeven wordt. Uh, ik denk dat wij wat meer moeten specificeren... wat, wat voor hulp en wat voor samenwerking... En, en, en de, de, de indruk moet niet gewekt worden dat het geld wordt zomaar weggegeven zonder om duidelijke doelen te realiseren en prioriteiten te stellen. Ja, want, eh, net om te want, beginnen. Nee, maar dat, want u bedoelt eigenlijk te zeggen dat geld moet naar de, nou ja, naar de opbouw, dus de opbouw van een, een, van een democratisch, uh, democratisch land, eigenlijk, zou je kunnen zeggen? De opbouw van de democratische landen, dat, ik denk dat iedereen zal uh, dat welkom heten: zowel de moslimbroeders als de, de, de, de, de, het leger of andere uh, actoren. Uh, maar we mogen niet vergeten, uh, en dat is echt belangrijk... het gaat hier om realistische politiek... we mogen niet vergeten dat Egypte, uh, zoals een, ander, een aantal mensen zeiden... een belangrijke land in de regio. Ja, zeker. Er wonen daar 19 miljoen mens, eh, 90 miljoen mensen. Het, het, het, het, het, het land heeft een zeer strategische ligging... ligging controleert de Suezkanaal... heeft uh, de, heel goede relaties met Israël. Uh, dit op zichzelf maakt dat, dat wij belang bij... ...belang hebben bij de stabiliteit van het land. Wij helpen niet het land om haar bevolking te onderdrukken. Wat wij doen is het land helpen zodat het stabiel blijft... En, ...en zodat het politieke proces hervat wordt... ...en zodat het land werkt aan de structurele problemen die het heeft. Namelijk onderontwikkeling. Namelijk uh, een grote percentage analfabetisme... Uh, uh, uh, het verbeteren van de positie van de vrouwen. Dat zijn allemaal dingen waaraan gewerkt wordt... en waar Europa en vooral NGO's uh, in het Westen ja. een bijdragen kunnen leveren. Goed. Ik dank u voor het meepraten in Stam.nl. Adef Hamdi, werkzaam voor Klingendaal. Uh, u kunt blijven stemmen op de stelling. Het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten. 900 mensen ruim hebben dat gedaan intussen. Uh, 73% eens met de stelling, 27% is het er mee. Oneens. We sluiten deze week voor Stand.nl. Zometeen na twee vrijdagmiddag live vanuit de Kroon in Amsterdam met Jan Mom. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het is de Nederlandse zomer. Twee dingen. Too pijn. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze week in twee dingen zomerse gesprekken over de winter. De voorbereiding op de koude maanden is nu al in volle gang. Kerstbomen, pepernoten, skiën, zuurkool, winterfilms, het kerstcircus, schaatsen. Elke dag een verkoelend gesprek met mensen die de zomer al bijna zijn vergeten. In twee dingen, tot en met vrijdagavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws...